Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Turkse premier Erdogan heeft in Washington met president Obama gesproken over Syrië. Ze zeiden na afloop dat ze blijven aandringen op het vertrek van de Syrische president Assad. Turkije had Obama eerder al gevraagd om nieuwe maatregelen tegen Assads regime te nemen, maar daar werd niets over gezegd. Obama zei alleen dat eventuele nieuwe acties van de VS alleen worden uitgevoerd in samenwerking met andere landen. In Jeruzalem hebben zo'n 20.000 ultra-orthodoxe Joden gedemonstreerd... omdat de Israëlische regering wil dat de militaire dienstplicht ook voor hen gaat gelden. Daarbij raakte een aantal politiemensen gewond. Demonstranten gooiden met stenen en flessen. Ook werd er brand gesticht in afvalbakken. Streng religieuze Joden zeggen dat ze hun tijd nodig hebben om de Heilige Schrift te bestuderen. Het Hoge Rechtshof bepaalde vorig jaar dat die uitzondering onterecht is. Een werkgroep van artsen en het ministerie van Volksgezondheid gaat bekijken hoe het verder moet met de kwestie rond euthanasie bij dementerende. Dat is de uitkomst van overleg tussen minister Schippers en de artsenorganisatie KNMG. De werkgroep moet helderheid scheppen voor patiënten en artsen. De KNMG vindt dat mensen het zelf moeten kunnen aangeven als ze niet verder willen leven. Artsen negeren daarmee wilsverklaringen die eerder zijn getekend. Koningin Maxima is vandaag jarig. Ze is 42 jaar geworden. Ze viert haar verjaardag met haar gezin. Maxima was gisteravond bij een congres tegen homofobie. Het was de eerste keer dat een Nederlandse koningin een homo-evenement bijwoonde. Maxima hield geen toespraak, ze was alleen te gast. Darter Michael van Gerwen is als eerste Nederlander de finale van de PDC Premier League gewonnen. De man uit Bokstol won in de O2 Arena in Londen met 10-8 van de favoriet Phil Taylor. De winst levert hem 180.000 euro op. Het weer bewolkt, vooral in het noorden komt er vandaag ook wat zon. Plaatselijk is een bui mogelijk en vanavond in het zuidoosten meer regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Het is vrijdag 17 mei. Goedemorgen. Het kabinet gaat zich bezighouden met de aanpak van misstanden in de kledingindustrie. Dat is nieuws van gisteren. De VVD vindt dat onzinnig. Tweede Kamerlid leeg Leegte legt straks uit waarom. En dan ben ik ook wel benieuwd hoe de Partij van de Arbeid daarover denkt. Een werkgroep gaat nog maar eens kijken naar de regels voor euthanasie. Bij dementerende artsen geven aan dat ze met de huidige regelgeving problemen hebben. Hoort u zo meer over. Vanochtend maar weer eens bellen met de burgemeester Hoes van Maastricht... of die inderdaad de wietverkoop aan buitenlanders gaat gedogen in zijn gemeente. De financiële topman van ABN AMRO heeft straks de kwartaalcijfers van de bank. Het gaat niet goed bij de bouwmarkten. En als we dan thuis niet gaan klussen, wat gaan we dan doen met Pinksteren Marco Mark-Robin Visser? Nou, dan gaan we erop uit. Er wordt grote drukte op de wegen verwacht. En vooral in de provincie Flevoland. Want Biddinghuizen is het epicentrum van het Nederlandse Pinksterweekend. En muziek hebben we ook in dit radio in journaal van de black-eyed peas bijvoorbeeld. Mm -hmm. Heated like a sauna, penetrating through your body armor, um, uh. rhythmically we massage ya, uh. with hip-hop mixed up with up, what's up, uh, so yes, yes, y'all, yo. you know we never stop, we never rest, y'all, the blacker bees keep it funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it, Heavy rotation played by every of uh. Radio station blessing every minder uh. We cross the boundaries like every day We're it, Bobby Bobby being the on the bait We got we got tab magnification Tab magnified like every day uh, yes, y'all You know we never stop, we never rest, y'all The black of bees will keep the funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all, say yeah My daily operation, motivatie. Ik heb mijn team. Minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Premier Rutte gaat ervan uit dat de VVD en de Partij van de Arbeid samen een oplossing vinden voor het strafbaar maken van illegaliteit. Binnen de PvdA werd de afgelopen weken flink gediscussieerd over de strafbaarstelling die in het regeerakkoord staat. En Rutte vertrouwt erop dat PvdA-leider Samson zich aan dat akkoord houdt. Dat zei hij gisteravond in de Tweede Kamer. Op enig moment komt het wetsontwerp in de Tweede Kamer en dan moet dat verder in de Kamer worden behandeld. En dan zal dat congres van de Partij van de Arbeid ongetwijfeld ook voor de Partij van de Arbeid input zijn voor de debatten die men hier voert. En tegelijkertijd ken ik de Partij van de Arbeid ook als een partij die zich aan het regeerakkoord houdt. Dus daar komen we vast uit. PvdA en VVD zijn in gesprek over het eventueel aanpassen van het wetsvoorstel voor strafbaarstelling van illegaliteit. Meer nieuws over vluchtelingen. SP, P van de AND66 willen dat staatssecretaris Steven van Justitie uitleg geeft over de kosten die worden gemaakt om uitgeprocedeerde asielzoekers naar Guinea uit te zetten. Afrikaanse land wil namelijk niet meewerken aan de terugkeer van asielzoekers. Daarom wordt er samengewerkt met een speciale delegatie uit Guinea die naar Nederland komt om reispapieren te verstrekken. En dat brengt de nodige kosten met zich mee, blijkt uit documenten die nieuwsuur boven tafel kreeg. Elke delegatie uit Guinea vliegt eerst op en neer naar buurland Senegal om daar hun visum voor Nederland te halen. Vervolgens vliegt de delegatie vanuit de Guineese hoofdstad Conakry naar Parijs. De delegatieleider vliegt business class. Van Parijs reist men met de Thalys naar Nederland. En dat allemaal vijf keer in vijf maanden tijd. Totale reiskosten 38.000 euro. Chinese delegatieleden logeren in chique hotels... en krijgen bovendien ook nog een dagvergoeding van 100 tot 150 euro. Volgens Mamadou, Mamadou Diallo, woordvoerder van de Chinese gemeenschap in Nederland... is dat een ongelooflijk hoog bedrag. En uh, dat is uh, meer dan een uh, salaris van een ambtenaar per maand in Guinea. En, uh, een ambtenaar krijgt uh, maximum 100 euro per maand. Maar als je hier 150 per dag krijgt... Dat is een feest in de familie. De commissie die toezicht houdt op de terugkeer van vreemdelingen... is ook kritisch over de gebruikte methode en start een onderzoek. Amerikaanse president Obama heeft in het Witte Huis gesproken... met de Turkse premier Erdogan over de burgeroorlog in Syrië. Obama en Erdogan gaven weinig duidelijkheid over de stappen die ze gaan zetten... om een eind te maken aan het geweld in Syrië. Er is geen magische dealing with een extraordinarily een violent en difficult situatie, zoals Syrië. de Amerikaanse president benadrukte ook dat eventuele actie van de VS... er alleen zal komen als er ook samenwerking is met andere landen. De Nederlandse fokkers eisen tot een half miljard euro van de staat... vanwege het fokverbod dat over ruim tien jaar ingaat. Volgens de overheid is dat meer dan genoeg tijd om iets nieuws op te bouwen... en verdienen de fokkers bovendien genoeg. Maar dat ziet Den Haag helemaal verkeerd, zijn een van de fokkers in Nieuwsuur. Ik denk dat het niet zo zit. We, moeten, we hebben een financiering hierop zitten. Het kost gewoon ook heel veel geld om aan de regels te blijven te voldoen. En ik denk dat wij over tien jaar met nul uitkomen en dat we niks hebben. Netse fokkers zien sowieso niets in een verbod. Internationaal gezien maakt het weinig uit, vinden ze. Want het buitenland staat te springen om het gat dat Nederland dan achterlaat op te vullen. En daarnaast kost het Nederland banen en schildert de schatkist miljoenen. We betalen Nederland rond de 80-90 miljoen euro aan belastingen. Aan de staatskast. En ook dat zegt de overheid van dat willen we niet. Gunt dat maar aan andere landen. Dus dat betekent dat andere landen binnen en buiten Europa die productie heel graag overnemen. En Nederland beetje als uh, gekke henkie verklaren. Volgens hoogleraar onteigeningsrecht, Jacques Sluisman... maakt de claim van de netste fokkers weinig kans. Het verbod is zowel door de Eerste als Tweede Kamer goedgekeurd... en de fokkers worden genoeg gecompenseerd. Kijk naar de positie van de getroffen uh, ondernemers. Uh, dan zie je dat daaromheen al compenserende maatregelen zijn voorzien. Zoals de sloopregeling, uh, zoals de vrij lange overgangstermijn. En dat zijn elementen die de kans aanzienlijk verkleinen... dat er met succes een claim kan worden ingediend. Het ministerie van Economische Zaken kijkt nog naar een sloopregeling voor de netse fokkers. Maar in plaats van een miljard zou het gaan om enkele tientallen miljoenen. De Voedsel- en Warenautoriteit is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het RTL-programma Killer Karaoke. Daarin kunnen mensen geld winnen door onder extreme omstandigheden te zingen. Bijvoorbeeld in een bad met slangen. En dan klinkt het ongeveer zo. Ja. Laatste, komt ze met haar voeten tussen. De slangen die rondzwommen in één bak water. Volgens RTL wordt er in het programma alles aangedaan om de slangen zo aangenaam mogelijk te maken. De zender zal ook alle medewerking verlenen aan het onderzoek. Eerste blik in de ochtendkranten. Trouw opent uh, met de Partij van de Arbeid... die vecht voor een humaner asielbeleid. Is de kop boven het artikel. Coalitiepartijen praten over maatregelen... die de strafbaarstelling illegaliteit moeten verzachten. Hoorde u net ook. Het kon niet uitblijven, zegt Trouw. Partij van de Arbeid heeft de VVD benaderd... om te praten over zo'n humaner asielbeleid. AD opent met het uh, feit dat agent op straat te oud wordt om het werk goed te doen. Kans op fysieke overbelasting neemt toe, schrijft de krant. Bijna een derde van de agenten op straat is inmiddels ouder dan 50 jaar. 51.000 agenten hebben we in Nederland. Gemiddelde leeftijd is nu 41,7 jaar. En achtervolgingen van criminelen zouden nu al een probleem zijn... voor een deel van de oudere agenten. Volkskrant opent met het VU uh, Centrum in Amsterdam. Uh, dat uh, stort zich opnieuw in de crisis, schrijft de krant. Longafdeling van het ziekenhuis verwijst niet meer naar de eigen chirurgen. Nog geen drie maanden nadat de inspectie het verscherpt toezicht op het ziekenhuis heeft opgeheven... zijn de problemen in volle hevigheid terug, volgens de Volkskrant. Voor longoperaties worden patiënten nu naar andere ziekenhuizen gestuurd. En de Telegraaf opent met alleen 85 plus krijgt thuishulp... De bezuinigingen op de oudere zorg worden zo zwaar dat mogelijk alleen hulpbehoevenden van 85 jaar en ouder verzekerd blijven van die thuishulp. Amsterdamse zorgwethouder van de Burg heeft dat gezegd in de Tweede Kamer namens de vier grote steden. Veel taken u weet dat worden vanaf 2015 uitgevoerd door de gemeentes die ook tegelijkertijd heel veel moeten bezuinigen. Verder nog veel aandacht ook voor het songfestival in de Telegraaf. De gekte rond Anouk en een foto van feestende Nederlandse fans op de voorpagina.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 Van Deksen hoorde u, Southside Girl. De regen die hier valt is helemaal niets in vergelijking met de regen die op dit moment in Suriname valt. Daar komt het al ruim een week met bakken naar beneden. Door de grote wateroverlast zijn de bewoners van een aantal dorpen geëvacueerd. Contact nu met onze correspondent in Paramaribo, Harmen Boerboom. Harman, om welke dorpen gaat het?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 Uh, je ziet dat uh, met name nieuwe wijken waar nog geen goede afwatering voor geregeld is, dat die echt helemaal blank komen te staan, waar ook mensen nauwelijks meer in hun huizen kunnen. En ook hier, ik woon zelf in uh, het noorden van uh, Paramaribo, dat is tamelijk berucht vanwege de slechte afwatering. En ook hier staan de straten blank. Het is, uh, het is echt al, al dagenlang is het kletsnat hier en uh, je moet echt uh, laarzen aan wil je je voeten droog houden. Ja, Slechte afwatering, misschien wat bij voor te stellen, want zo vaak regent het niet zo hard. Nou, je hebt hier de regenseizoenen en dan gaat het hier behoorlijk keer. En het is ook niet ongebruikelijk dat er wegen onder water komen te staan na een paar flinke buien. Maar het is nu wel heel extreem en ook dat er dorpen ontruimd moeten worden, geëvacueerd moeten worden, dat is wel, dat is wel een bijzondere situatie. Nou, hoe is de weersverwachting? Slecht, uh, tenminste voor de mensen die niet van regen houden. Het is uh, de, de meteorologen voorspellen dat het nog wel eventjes door kan gaan. Zo. Dus uh, het zou best wel kunnen zijn dat ook andere plaatsen in het binnenland, met name als de rivieren daar hoger komen, uh, te staan, dat ook daar dorpen ontruimd moeten worden. Ja, het is wel goed voor de tuin, zeggen wij. Hoe, ja. denk, hoe denken ze daar in Suriname over? Nou, het, het, het, de planten verdrinken hier onderhand. Dus, oh. uh, nee, er, is, er zijn inderdaad ook klachten van uh, boeren. Dat het, uh, dat het echt allemaal onder water loopt. en, uh, en de oogsten verloren gaan. Dus uh, goed voor de tuin, dat is vooral in Nederland. Ja, en waar vind je rubberlaars in Paramaribo, -harmer? Die kan je overal kopen. Oh, hoor. dat is wel. Ja, oh. ja, ja zeker. Oh, ja. Nou, sterkte ermee dan. Dank je. Dank je wel. vanuit Paramaribo. Ja, het weer de komende dagen dat wordt ook niet al te best. Alhoewel, zondag gaat geloof ik nog wel. Een Visser in Biddinghuizen. Staat dat evenement in de oh, weg? Nou, uh, gelukkig liggen hier Vlonders. Ja. Want, ik hoor het. Uh, ja. Het is hier ook één grote plassen. Ja, ik ben ook verdwaald. Dat zal ik maar even zeggen meteen, voor de duidelijkheid. Want uh, ja, je zou denken, er is hier in Binnenhuizen toch helemaal niks. Hoe kan je daar nou verdwalen? Maar dat is, uh, dat is de komende dagen in ieder geval wel anders. En er is hier ook al een enorme camping uit grond uh, gestampt. Met in de verte, aan de horizon, zie je de attracties van het pretpark verderop. Dat is natuurlijk ook een enorme publiekstrekker tijdens deze dagen. Maar de allergrootste publiekstrekker in Biddinghuizen... is het komende Pinksterweekend. Weekend toch zeker de opwekking... waar 50.000 mensen worden verwacht. En er staan er nu al duizenden in tentjes tussen de plassen... <laughs> uh, te kamperen hier. Er zijn ook uh, washokken opgericht... en er is al een EHBO-tent en er staat zelfs al een meneer... in een oranje vestje bij een slagboom de eerste kampeerders toe te laten... die nu al aankomen, zo vroeg in de ochtend. En uh, zo begint het Pinksterweekend hier dus al uh, vroeg. Een beetje koud en een beetje nat. Uh, ik heb net eventjes de washokken geïnspecteerd... want ik ben natuurlijk als rechtgeaard kampeerder altijd wel heel geïnteresseerd... Hoe de, hoe de faciliteiten zijn. Nou, die zijn op zich goed... Uh, maar er is hier nog niemand, Marcel. Dus ik sta hier echt gewoon. Ik moet eigenlijk ook misschien mijn volume een beetje verlagen tussen de tenten. Er zijn ook grote tenten, feesttenten. Er is een jongere kate opgericht. En uh, ja, zo uh, komen hier de gelovigen, dus tienduizenden gelovigen, bij elkaar... om het Pinksterweekend uh, te vieren. Dan gaan we straks... Uh, uitgebreid met de betrokkenen over spreken. En ook nog wel leuk, want ik, wat ik al vertelde... in de verte aan de horizon zie ik de attracties van het grote pret pretpark. Daar gaan we straks ook nog even naartoe. Oh, is dat allemaal? open? Dan gaan we kijken wie hier de meest... Nou, nee, dat gaat om tien uur open. Maar dat betekent dat ze natuurlijk al die technische... ze moeten alle tests, alle attracties moeten getest worden. En nee. uh, weet ik veel. Dan de mag mee. In het frituur en dat soort dingen. Dus dan, dan gaan, we dat eventjes, gaan we dat eventjes doen. Nou, oh, ik zie hier. nou dat de douches gewoon... Douches zitten nog op slot. Dat kan nog helemaal niet in. Nou, dan kunnen we toch zeggen dat het hier ook nog niet echt helemaal begonnen is. Maar er is geloof ik wel... Ja, er is wel, er is wel water hoor. Ja, en die doet het. het ja. Water doet het. Over water hoeven... Water geen tekort hier in Biddinghuis. Je kunt ook doorspoelen. Dat is het probleem niet. Nee, goed. Ja, zeker. Nou, we gaan je Absoluut. volgen, Mark Robin. Ja, Vanuit tot Biddinghuizen tot straks. Tien voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal kende hem nog wel, Dominique Strauss-Kaan, DSK, Franse politicus, werd twee jaar geleden gearresteerd in New York na beschuldigingen van verkrachting, een kamermeisje. Strauss-Kaan's politieke carrière lag daarmee in duigen. Zijn vrouw ging bij hem weg en de Franse justitie doet nog steeds onderzoek naar hem. Over de zaak, DSK, wordt nu een speelfilm gemaakt. De film is nog niet afgemonteerd, maar een eerste trailer is al wel uitgelekt. En correspondent Frank Renaud, die zag hem. You don't want to tell me what your het filmpje begint met spannende muziek en opwindend bedoelde beelden. Eigende vrouwen, blote vrouwen, vrouwen in sexy lingerie. I to understand you. Maar er is ook mevrouw Strooskamp, die haar man niet begrijpt. You tell me what your are? Eindelijk zijn ze er dan, de eerste beelden van de speelfilm over Dominique Strooskamp. en diens treurige neergang. na onthullingen over zijn ziekelijke, buitenechtelijke seksuele leven. Yeah, de man die liever met prostituees het bed deelde dan golf speelde, die man wordt gespeeld in de film door Gérard Depardieu. En hij speelde die rol niet onbevangen, want Depardieu is op zijn zachts gezegd geen fan van Dominique Strauss-Kahn, vertelde hij in een interview. Ik denk dat hij een comme tous les Français, un peu arrogant, oui. Je n'aime pas uh, trop les Français d'ailleurs, uh, surtout comme lui. Uh. Il est arrogant, il est suffisant, il est. Stroskan is net als alle andere Fransen, arrogant. En Depardieu houdt niet zo van arrogante Fransen, dus ook niet van DSK. Stroskan is arrogant en zelfvoldaan, zegt Depardieu. De acteur die Frankrijk wilde verlaten omdat de belastingen er te hoog zijn. De film over Dominique Strooskan, Welcome to New York, heeft twee delen. Eén over zijn arrestatie in New York, na aantijgingen van verkrachting door een kamermeisje. En één over het verval van een verslaafde, een seksverslaafde in dit geval. Het is een Regisseur Abel Ferrara wil vooral duidelijk maken hoe het publiek reageert... en hoe een echtgenoot reageert als een toppoliticus zichzelf ten gronde richt. Het slot van de film is nog onbekend. Net als het echte slot. Want er loopt nog altijd een onderzoek in Noord-Frankrijk naar Skoskan... en zijn activiteiten met prostituees. De trailer van de film die eindigt met het begin van het drama. Roomservice. Een zwart kamermeisje komt binnen in de hotelkamer waar Dominique kan staat. Acteur Gérard Depardieu, dus, met alleen een badhanddoek om zich heen. Do you know who I am. Het is nog onbekend wanneer de film Welcome to New York in première gaat. Maar tijdens het filmfestival van Cannes, dat nu loopt, zal een select publiek een eerste deel te zien krijgen. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. FC Groningen verloor thuis met 1-0 van FC Twente... in de eerste wedstrijd in de playoffs. Inzet is een plek in de voorronde van de Europa League. Enige goal werd al voor rust gemaakt door Gutierrez. De Groningen-trainer op het Maaskant was na afloop nog niet eens ontevreden. Wij weten dat Twente normaal gesproken de betere ploeg is. Die voetbal ook makkelijker. Dat is ook niet zo gek met, met het verschil aan, aan individuele kwaliteit. Maar ik vind dat wij er een wedstrijd van gemaakt hebben. Met, uh, op een iets andere manier uh, erg opportunistisch. Ik vind zeker dat we de, de tweede helft heel goed gedaan hebben... En uh, ja, uiteindelijk 1-0 is nog steeds maar 1-0. En uh, er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd in de wereld. Leroy Ver van FC Twente vindt dat de strijd al beslist had kunnen zijn, misschien wel had moeten zijn. We hadden een paar kansen en ja, die moeten we gewoon maken. En dan, uh, ja, dan ga je naar, uh, naar huis met een uh, 2-0 of een 3-0 voorsprong. En dat maakt het wat makkelijker. En, ja, nu hebben ze nog een klein kansje. Uh, ja, wij moeten dat zelf uh, niet laten gebeuren en zal gewoon goed voetballen. Andere duel in de play-offs om Europees voetbal ging tussen Herenveen en FC Utrecht. ze wonnen ook hun uitwedstrijd met 1-0. En dat is een goed resultaat, vindt de doelpunten maken, Cedric van der Gun. Ja, dat sowieso. Uh, Al moet ik zeggen dat ik denk dat de score hoger uit had kunnen vallen. Uh, we hebben ook wel wat kansen gemist. Zeker aan het einde hadden we ook misschien nog wel wat meer kunnen scoren. Maar ik denk dat een 1-0 uitoverwinning wel, uh, wel goed is. En ook hier bij tegenstander Herenveen denken ze dat het nog lang niet is gespeeld. Herenveen, coach Marco van Basten. Er zijn nog negen minuten te spelen. Als je deze wedstrijd hebt gezien, dan hebben we denk ik uh, ook uh, een hoop kansen gecreëerd. Alleen zij zijn daar iets effectiever in. Het is een, uh, een ploeg die stug is, die weinig weggeeft. En ondanks dat hebben we toch uh, ook vandaag weer, denk ik, een zes, zevental goede kansen gehad. En uh, ja, daar moet je net even een beetje mas mee hebben. En er werden ook vier promotie-degranatiewedstrijden gespeeld. Go-Head Eagles speelde tegen VVV, dat werd 1-0 voor Go dus. MVV Volendam werd 0-1. Helmond Sport Sparta werd 2-4. En de graafschap Rode EEC 1-1. Alle returns van de, de duels worden zondag gespeeld. Dan naar David Beckham, want hij stopt ermee. De Britse voetballer die roem vergaarde op het veld en daarbuiten. Beckham. Ik still nog steeds I trainen. Ik playing. nog steeds genoeg spelen. En dat is ik dat ik niet klaar ben. David Beckham vorig jaar, toen hij een contract tekende voor Paris Saint-Germain. Een speler die nog niet klaar was voor zijn pensioen. Beckham saw Sullivan lijn! Oh! Dit was Beckham vandaag. Het is een moeilijke beslissing, want ik voel ik nog steeds dat ik op het top level kan spelen. Um, and still have done for the last six months. Het was geen gemakkelijke beslissing voor David Beckham. Hij is nog in een goede conditie en kan nog wel even mee. Maar I always... Het is toch beter op je hoogtepunt te stoppen. En wat een prachtige afsluiting had hij ook. Hij eindigde dit seizoen als kampioen van Frankrijk. En volgens Gary Lineker, de oud-aanvoerder van Engeland... was hij de beste speler op zijn positie in een generatie. En bovendien bereikte Beckham iets wat nog geen enkele Engelsman gedaan had. Hij werd landskampioen in vier verschillende landen. Hij had a lot of success in his career. Uh, both on and of course off the pitch. Maar Beckham was niet alleen een succes op de voetbalvelden, maar ook daarbuiten. Hij werd een modie-icoon, een merk. En een belangrijke rol speelde zijn vrouw Victoria, een van de Spice Girls. Volgens Alice Cashmore die een boek schreef over Beckham, was zij de drijvende kracht achter zijn nieuwe imago. She was a global icon Beckham Samen werden ze wereldberoemd. Al was Beckham in het einde van zijn carrière bekender dan zijn vrouw geworden. And of course, eventually he superseded her. Maar niet iedere voetballiefhebber was gecharmeerd van Beckham de beroemdheid. Alex Ferguson bijvoorbeeld was er daar een van. Zijn succes als mode-icoon leidde volgens de coach van Manchester United te veel af van het voetbal. En dat was ook een van de redenen dat Ferguson hem verkocht. Beckham erkent dat zijn commerciële succes soms zijn sportsucces heeft overschaduwd. Maar het doet hem wel pijn, dat soort beschuldigingen. Voor hem is zijn sportsucces het meest dierbaar. De grote clubs waarvoor hij gespeeld heeft, de vele titels die hij won. Dat is het enige wat telt. Aan het einde van de dag ben ik een voetballer die voor de grootste clubs in de wereld played with some met the de beste players in de wereld. En achieved bijna alles in voetbal wij dragen van correspondent Arjen van der Horst vanuit Londen... een straks na half zeven gesprek met Andrea Vrede... over de eerste toespraak van Paus Franciscus. Hij veroordeelde de geldcultus... en wil dat we meer aandacht hebben voor de armen op de wereld. Dit is Radio 1. Half zeven, hier is het NOS Journaal. door Al Megens, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. De Turkse premier Erdogan heeft in Washington met president Obama gesproken over Syrië. Na afloop zeiden ze dat ze blijven aandringen op het vertrek van president Assad. Turkije had Obama eerder al gevraagd om nieuwe maatregelen tegen Assads regime, maar daar werd niets over gezegd. In Jeruzalem hebben zo'n 20.000 ultra-orthodoxe joden gedemonstreerd... omdat de Israëlische regering wil dat de militaire dienstplicht ook voor hen gaat gelden. Tot nu toe geldt een uitzondering voor streng religieuze joden. Ze zeggen dat ze tijd nodig hebben om de heilige schrift te bestuderen. Bij de demonstratie in Jeruzalem werd gegooid met stenen en flessen... en een aantal politiemensen raakte gewond.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 Het weer bewolkt. Vooral in het noorden komt er vandaag ook wat zon. Plaatselijk is een bui mogelijk vanavond in het zuidoosten meer regen. 13 tot 17 graden wordt het. Komende nacht en morgenochtend kan het flink regenen. Morgenmiddag en zondag schijnt de zon geregeld en dan wordt het 15 tot 20 graden. Voor de verkeersinformatie bij de ANWB, John Sahoka, Goedemorgen, Goedemorgen Marcel, korte file op de A10 voor de Koentunnel richting Den Haag, 2 kilometer. Stuk langer is de file op de A15 in de richting Europort. Daar staat tussen Pernis en Rozenburg 8 kilometer. Bij Rozenburg is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar twee rijstroken. Straks hoort u meer over de bouwsector, de doe it zelf sector, de bouwmarkten dus. Daar gaat het niet goed mee. En de eerste toezwaak van de paus ging over geld.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 Greenwheels, de taxi en taxi. En met één factuur achteraf zijn declaraties verleden tijd. Ontdek de nieuwe NS Businesscard op ns.nl slash zakelijk. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Paus Franciscus heeft wereldleiders gisteren opgeroepen... meer te doen om een einde te maken aan de geldcultus... ...en op te komen voor de armen. Hij deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst in het Vaticaan... ...met nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven kwamen overhandigen. Het reduceert een uitspraak van een uitspraak van zijn uitspraak... het consument. En nog steeds, vandaag de is het menselijkheid... ...die zelfs als een bed van het consument... je kunt gebruiken en voeren. En ze zijn gereduceerd tot wezens die louter uit zijn op consumeren, zei de paus. Maar ze zijn zelf ook tot een product geworden dat kan worden gebruikt af, of kan worden weggeworpen. Wat ik aanvolger, Andrea Vrede in Rome. Andrea, goedemorgen. Goedemorgen. Harde taal van paus Franciscus. Uh, waarom komt hij hiermee? Ja, het is, het is een van de dingen waar hij het vaak over heeft. Maar dit keer was het wel heel erg fel. Er, het was een korte speech tegenover de ambassadeurs. Dat is natuurlijk ziek publiek. Maar hij trok echt flink van leer. Hij fulmineerde echt tegen de absolute macht van de financiële markt. Hè, die, wat hij dan de onzichtbare tyrannie van het grote geld noemt. Waarbij de mens inderdaad geen enkel belang meer heeft. Tegen, hij had het over de wijdverbreide corruptie. Het egoïsme van mensen die belasting ontduiken. Hij zegt de armoede neemt steeds, steeds meer toe. Kloof tussen rijk en arm groeit. En mensen hebben enorme moeite om rond te komen. en In dit enorme economische systeem draait alles alleen maar om hebzucht... En om geld. En ja, terwijl geld er juist is om mensen tot dienst te zijn. Mensen is er om mensen te helpen en niet om de wereld te regeren. Daarom pleitte hij echt heel veel voor. Ethiek en solidariteit, het zijn woorden die als nutteloos worden ervaren... die eigenlijk lastig zijn. Solidariteit, die willen we nog over horen. Hij zegt dat moet juist terugkomen. Ja. Solidariteit, ethiek... een nieuwe hervorming op ethische gronden van de financiële wereld. Het zijn grote dingen. Ja, en vanuit zijn achtergrond weten we natuurlijk al... dat hij is zeer voor, pleit zeer voor nederigheid en ook voor karigheid. Um, heeft hij iets tegen rijkdom of gaat het hem echt om de extremiteiten? Ik denk dat hij vindt dat rijkdom goed is op het moment dat het goed... Um, besteed wordt. Dat mensen, mensen die veel geld hebben ook aandacht hebben voor anderen. Dus solidair zijn. Ja, hij komt natuurlijk uit Argentinië. Hè. Hij heeft natuurlijk die hele Argentijnse crisis, die verschrikkelijke armoede... dat die langzame wederopbouw van Argentinië meegemaakt van dichtbij als bischop, als kardinaal. Eh, dus zijn sociale bewogenheid is inderdaad enorm. Um, hij wil eigenlijk met dit soort woorden wil hij het geweten van de wereld wakker schudden. Op een hele felle manier om ervoor te zorgen dat... Ja, dat er inderdaad uh, meer gevoel weer in de financiën komen, meer eerlijkheid. Ja. En is het dan gebruikelijk dat je dat inderdaad zo hard zegt als paus? Nou ja, het is een beetje zijn stijl. Hè? Ik bedoel, hij, hij, is, hij is iemand die de dingen recht voor zijn raap zegt. We weten nou nog steeds niet helemaal of dat nou zo is, omdat Italiaans voor hem natuurlijk een, ja, een tweede taal is. Hij spreekt natuurlijk van oorsprong Spaans. Het is ook gewoon zijn karakter. Hij is recht voor zee, hij is recht voor zijn raap. Maar hij staat zeker in een traditie hoor, in, in, deze, in dit hele felle uithalen naar alle ongelijkheid die er is in de wereld. En is er inmiddels al gereageerd? Ja, ik kan het zo kunnen zeggen, hij is een beetje een, een roepende in de woestijn. In de Italiaanse pers natuurlijk, die brengt altijd alle woorden die de paus zegt, dat hoort er hier een beetje bij. Haalde die giften wel enigszins bekoppen, maar zeker niet hele grote koppen. Vandaag zie ik hem terug halverwege de kranten. Uh, ja, het is een, het is iets, weet je, het is iets wat Pausen ze vaker zeggen, ook Benedictus dit tussen de zestiende, al uit in 2009 naar, uh, naar uh, al het, alle alle toestanden in de wereld wat betreft de financiële wereld. Maar ja. Pausen, het hoort eigenlijk een beetje bij dat ze dit zeggen. Ja. Ik heb nog geen bankier gehoord die daadwerkelijk antwoord gaf op wat er gisteren door hem geroepen werd. Nee, Maar goed, ik zei het natuurlijk al een beetje pas bij zijn achtergrond. Hij is Franciscanen, die, die karigheid, dat, dat hoort er natuurlijk bij. Wordt dit wel zijn thema, dus in zijn periode? Dit wordt een van zijn thema's. Ik moet je even corrigeren. Hij heet Franciscus, maar hij heet ja. een Jezuïet. Een Jezuïet, ja, precies. Weet, maar hij doet als een Franciscaan. Dus wat dat ja. betreft zit je er dichtbij. Ik zit wel goed, hè? Ja, dat is... ja, je zit er dichtbij. Ja, dit is echt een van zijn dingen. Het leuke is, hij, we wachten eigenlijk ook een klein beetje op grote hervormingen. die hij natuurlijk zelf tot stand wil gaan brengen. Hij heeft het steeds over de Vaticaanse Bank. Daar was het nodig over te doen de laatste jaren en meer transparantie, misschien wel een heel andere organisatie van die bank. We willen natuurlijk ook heel graag zien dat de paus zijn woorden in daden omzet. Ja. Ik denk dat uh, inderdaad dit een van zijn belangrijke stokpaartjes gaat worden. Dit en een, een, een preken naar de mensen toe om ook solidair te zijn ten, ten, ten opzichte van elkaar. Dus niet alleen de banken, maar ook gewone mensen. Andrea Vrede in Rome, dankjewel over de paus en zijn toespraak. En hij pleit dus om rijk om wat te beteugelen en wat solidairder te zijn. De doe het zelf markt zit al jaren in grote problemen. Eerder deze week meldde het CBS voor de maand maart het absolute dieptepunt, een omzetdaling van 21 procent. Fixe reorganisatie van de sector kan niet uitblijven. Worden verslaggever Jeroen Schut. Hij is er van Frank Quix, re retaildeskundige, en hij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Praxis, doe het zelf, doe het samen. Frank Quix, min 21 procent, ja, hoe ver kun je zinken? Nou, ik mag hopen niet nog verder, maar het, het lijkt wel alsof de, de bodem niet in zicht wil komen. Doe het zelf heeft het echt super zwaar. Wat is er de afgelopen jaren afgegaan van die omzet? Dat, dat gaat al om uh, richting miljard. Kamataya, yippie, yippie. Sinds uh, 2004 is men al uh, 13% aan omzet kwijtgeraakt. Maar in de tussentijd hebben we ook inflatie gehad. Hè? En dan heb je het eigenlijk over 27% wat je al kwijt bent. En in de tussentijd hebben we ook nog 13% meer vierkante meters toegevoegd. Extra winkels, wie verzint dat? Ja, ik weet het niet. Er is iemand die uh, denkt van als we grotere winkels maken gaan we misschien meer verkopen. Ik ben maar een simpele bedrijfskundige en volgens mij houdt het dan een keer op. En uh, ja, ik kan me niet anders bedenken dan dat er winkels gaan afvallen. Het kan niet anders. Wat je ook bedenkt, geen punt bij Karwei. En voor wie houdt het dan op? Ik uh, verwacht niet dat het uh, de hoornbaks van deze wereld zullen zijn. Uh, maar dat uh, ja, zouden of de kleinere ondernemers kunnen zijn. Kijk, Ergens dan gaat een bank toch een keer uh, zeggen van... Ja, jongens, hoe gaan we dit doen? En Detail is een heel erg kapitaalintensieve uh, manier van zaken doen. Want je moet namelijk die spullen altijd eerst kopen... en dan nog maar een keer zien te verkopen. Hubo, overtref jezelf. Weet je, er zijn gewoon in de doe-het-zelf-detailhandel veel te veel winkels. Voor elektronica. In 2011 verdween eh, iets eh, grotendeels van toneel. Dat betekende dat er 5% van de winkels is verdwenen. En daardoor is de omzet per vierkante meter daar eigenlijk redelijk stabiel gebleven. Met andere woorden, doordat iets is weggevallen, is die hele sector weer een beetje gezonder geworden. Ja, het is nog steeds negatief hè, in reële termen, maar ja, het is wel dragelijker geworden. Mooi hè? Gamma. En ik denk als je kijkt naar uh, het online gedeelte oppakken. Ja, dat gebeurt ook nog maar mondjesmaat in deze handel. En dan wordt iedereen nu wakker geschud omdat bol doe-het-zelf spulletjes gaat verkopen. Dan wordt men nerveus. Ja, en dan uh, eind van dit jaar gaan ook alle andere partijen dan helemaal los uh, online. Ja, ik weet je. Te laat. Ik denk het wel. Je maakt het met Fixit. Heeft de consument nou nog wat aan deze malaise? De consument gaat weer besteden als er vertrouwen komt. En vertrouwen is gewoon ver te zoeken op dit moment. U heeft niet goed naar onze premier geluisterd. He? Laten we nu stoppen met somberen. Ja, ik denk dat de premier een ander soort bier moet gaan drinken. En dat hij dan misschien weer met beide benen op de grond komt. Kijk, Ik vind het ook vervelend om te somberen. Het is wel gewoon de kaderrealiteit, realiteit. En volgens mij wat de premier beter kan doen samen met zijn collega's... is regels neerzetten, Zeg van dit is de route... En dan niet een houdbaarheid tot 1 augustus eraan koppelen. En met al die tijdelijke plannetjes van het huidige kabinet. Ik denk dat dat een van de grootste veroorzakers is van ons wantrouwen. En straks gaat onze verslaggever Roem Schudijzer... op zoek bij een bouwmarkt in Voorthuizen. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Hoge nood in Venezuela. Er is een ernstig tekort aan toiletpapier... En om dat tekort tegen te gaan, importeert de regering van president Maduro 50 miljoen wc-rollen. Een van de vele basisproducten die extreem schaars zijn in Venezuela. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems over de crisis in het toiletpapier. Het is een dankbaar onderwerp voor de oppositie. Op YouTube drijven tegenstanders van president Maduro de spot met het tekort aan wc-papier. De prijzen van basisproducten zijn al jaren gereguleerd in Venezuela. Rijst, kip, meel of toiletpapier. Het mag niet meer kosten dan een bepaald maximum. Hugo Chavez voerde dat in om inflatie tegen te gaan. Maar die vaste bedragen zijn vrijwel altijd te laag. Soms zelfs onder de kostprijs. En dus wordt er te weinig geproduceerd in Venezuela. Op internet staan filmpjes waarop je kan zien hoe klanten in een supermarkt vechten om een paar kipfiletjes. Als er geen kip is, dan koop je een ander stukje vlees. Is er geen rijst, dan kan je overschakelen naar bijvoorbeeld pasta. Maar toiletpapier? Iedereen gebruikt het. Niemand wil zonder zitten. Een man van in de zeventig zegt dat hij veel gezien heeft in zijn leven... Maar een tekort aan wc-papier? Het moet niet gekker worden. Een vrouw loopt al twee weken lang elke supermarkt af op zoek naar wc-papier. Het tekort aan toiletpapier is een politiek gevoelige zaak. En dus kondigde de revolutionaire regering van Venezuela aan... ...dat het massaal toiletpapier gaat invoeren. 50 miljoen rollen toiletpapier uit het buitenland. Geen goede reclame voor president Maduro... ...die op 14 april heel nipt de verkiezingen won. Zijn tegenstanders erkennen zijn overwinning nog steeds niet. Volgens Maduro werkt de oppositie hem continu tegen. Hij noemt het een economische oorlog. Als een van guerra Nicolás Maduro, Maduro geeft dus de oppositie de schuld van de tekorten. Het is de vraag of de mensen op straat dat geloven. De economische problemen van hun land gaan verder dan alleen een gebrek aan wc-papier. Mark-Robin Visser in Biddinghuizen vanochtend. Heb jij ze al gezien, Mark-Robin, de ja. wc-rollen onder de arm? Nee, ik heb nog geen wc-rol onder de arm gezien, maar ik heb wel... Ik zie daar trouwens een paar mensen een, een tentje op zetten, daar loop ik even toe. Ik heb wel een kaart gevonden en dat is wel heel handig, want het is hier enorm groot. Uh, ik was net, had ik begrepen, op, de, uh, op het jongerenveld, dan heb je ook nog een tienerveld en je hebt een kinderveld... En zo gaat het allemaal maar door. Maar ik heb inmiddels wel al een paar wakkere, dappere dodo's gevonden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat bent u aan het doen? Ik uh, loop momenteel met u naar de mensen toe. Ja. De... Nee, okay. ja. wat wij hier die kant doen. Ja, vertel eens. Wij uh, begeleiden de mensen allemaal naar hun kampeerplekken. En ja, daarmee wijzen we hun plek aan en geven we hun een plekje... En helpen we heel soms een tent opzetten. Maar je kunt het beste aan deze, een van deze drie jongens doen. Want die hebben gisteren echt in de regen de hele tijd gestaan. Oh. Ja, want uh, ja, wij staan hier met onze school elk jaar, of de Evangelische Hogeschool. Staan we hier elk jaar de mensen naar hun plek te wijzen. Ja. Maar je kunt het beste aan een van hun vragen. Nou, een van hun. Goedemorgen. Oh, ja. ja, goedemorgen. <laughs> Jullie zijn wel goed herkenbaar met die oranje shirts waar Evangelische Hogeschool op staat. Ja. En ook nog zo'n code, code, een QR-code. Ja. En wat gebeurt er? als je Dan kom je bij de website. Ja, dan kom je waarschijnlijk bij de website uit. Ik heb hem zelf nog niet gecheckt, maar nee. ik ga ervan uit uh, <laughs> dat je gewoon op een goede plek uitkomt. Ik kijk even naar jullie schoenen. Nou, het is nog wel te doen. Ja, ze zijn een beetje opgedroogd. Van binnen uh, zijn ze enigszins droog. Dus ik ja. heb een lekkere droog sok aangedaan. Heel en goed. En kunnen we weer verder van vandaag. Ja. Zeg, uh, opwekking. Opwekking. Het is... Uh, ja, ik heb nu al gezien... Het is gewoon heel leuk ja. en groot. Ja. Het is nog niet eens begonnen. Want nee. de douche, ik was net bij de douches, maar je kunt nog helemaal niet. Uh... Nee, dat klopt. Ja, de, de, echte, de meeste gasten die komen vandaag en morgen pas. En, uh, nu zijn we dus met de medewerkers en van de Evangelische dus Hogeschool. ook... Ja. Die dus de parkeerplekken begeleiden. Ja. Ja. Maar met elkaar is het heel gezellig al. Het is heel gezellig en uh, de stemming zit er, uh, zit er goed in. Joelle heet jij. Het? Ja, ik heet Joelle. Ik, jij vertelde me net dat je vanaf je vijfde jaar hier komt. Ja, dat en hoe klopt. oud ben je nu? Ik ben nu twintig. Ja. Was de prik met je ouders naar de opwekking? Ja, vanaf uh, de kleine kinderen heb ik het hele programma hier doorgelopen bijna. Ja, dit evenement bestaat al sinds 1970 ja, dat en is klopt. nog al gegroeid. Hè? Er worden hier 50.000 mensen verwacht dit weekend. Ja, ze zaten eerst vroeger in Vierhouten en nu zijn ze naar binnenhuis gegaan omdat het niet paste. En nu moeten we hier bijna weg omdat het hier ook al niet meer past. Wat is <laughs> uh, voor jou het bijzondere aan die uh, opwekking? Uh, ja, het met de mensen samen zijn. Het uh, samen zingen, het samen. Je bent hier allemaal samen voor één God. En dat is heel bijzonder. Mm -hmm. Dat is het bijzondere aan opwekking eigenlijk. Ja. Wat, is het, wat is dat eigenlijk, opwekking? Ja, opwekking is een, een Pinkster-conferentie waar je met, met heel veel christenen bij elkaar komt. En we gaan hier met z'n allen uh, een weekend van, van, van lofzang, van gebed ja. voor onze God aan. En uh, dat doen we met z'n allen bij elkaar. En, uh, en uh, we hopen op mooi weer. En als het dat ja. niet is, dan hebben we nog zoveel... Net als anders, maar de, ja, we hebben gewoon een heel mooi weekend ja, voor ons. Waarom week. heet waar, maar wat, wat wordt er opgewekt? Zijn, worden jullie opgewekt? Of. Uh, ja, word, word ik nu ook opgewekt? Het verwijst natuurlijk wel terug ook naar Pinksteren: mm -hmm. dat de Heilige Geest wordt uitgestort over de Discipline van Jezus. En, um, ja, goed, dat zorgt voor een opwekking. Ja, het, ja. Het, mensen worden ja, ja. echt daadwerkelijk opgewekt. Heb jij dat ook al eens ervaren? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk gewoon als je met z'n allen zingt en ook hier met heel veel mensen zingt, dan, dan word je gewoon heel erg blij. En ja. Uh, ja, ik denk dat ik dat wel opgewekt mag worden. Uh, ik wens jullie een op. mooi en opgewekt weekend. Ja, hartstikke dank. Oké, okay. tot later. Goed ja. en uit, de NWB, daar zit John Sahoka. John, uh, hoe staat het ervoor? Nou, op de A8 richting Amsterdam. Daar staat 4 kilometer van het Complein En een stuk langere steviel op de A15 in de richting Europort. Daar staat dus op het Vaanplein en Rosenburg 13 kilometer. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met vastgeslagen remmen. Die blokkeert daar twee rijstroken. Ik zag vanochtend om half vijf al een caravan. Krijgen we daar al mee te maken in de ochtendspits? Nou, in de ochtendspits denk ik niet hoor Marcel. Maar ik denk wel in de loop van de middag. Want dan gaat iedereen de pad natuurlijk kan zien. Dus eh, ja, dan verwacht ik toch wel eh, rond het hoogtepunt, rond vijf uur, zes uur, toch wel meer dan 200 kilometer. John, Zahoka bij de AWB ga je spreken vanochtend. Oké. Okay. Elke werkdag, wakkere woorden, met het NOS Radio 1 Journaal. Wake up everyone How can you sleep at a time like this Unless the dreamer is the real you Listen to your voice The one that tells you to taste past the tip of your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 Hoort u Jason Reyes. Het is een drukke sportweek in Amsterdam. Woensdag was de Europa League finale natuurlijk. En vandaag begint in Amsterdam het Sevens toernooi... voor de rugbyers en rugbysters. Het toernooi dat al 42 jaar bestaat, is dit jaar extra speciaal... omdat de wereldtop van de vrouwen aanwezig is. Voorzitter van de Rugbybond, Willem de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. U moet het eerst nog even uitleggen, hoor. Rugby is 15 tegen 15. Dit is Sevens, 7 tegen 7. Waarom is dat? Wat is dat voor variant? Ja, Rugby 7 is begonnen jaren geleden. Eigenlijk al een beetje Amsterdam was een beetje de pionier daarin. Er is een uh, spel wat verzonnen is aan het einde van het seizoen... om nog een, uh, een leuke afsluiting te hebben voor de snelle jongens van het spel, zeggen wij altijd. Uh, bij 15 hebben we zware jongens en snelle jongens... En de, en wij noemden de snelle jongens de Backs. En de Backs gingen dan altijd nog even lekker rennen in hun toernooitjes, diverse toernooitjes. <laughs> Komt de energie <laughs> nog even kwijt dan? Ja, <laughs> ja. ja, en zo is dat eigenlijk gegroeid door de jaren heen. Ja, het is dus, dus... Het is een veel snellere variant, ook, ook korter? Ja, het is, het is twee keer zeven minuten. Uh, soms de finale twee keer tien. Uh, omdat het natuurlijk heel explosief is. En uh, dat betekent heel veel energie stoten in, in, in korte periode En het is constant. Uh, het constant aan de gang eigenlijk en uh, daarom is het ook een leuk kijkspel geworden. Ja, is dit uh, ook nog een belangrijk toernooi internationaal gezien? Dit toernooi uh, wat vandaag in Amsterdam gaat aftrappen, uh, dat is een, uh, een, vier, vier, vier, een van de vier wereldseries. en uh, Die maken deel uit ook straks van het kwalificatieproces voor de Olympische Spelen in 2016 in Rio de ah, Janeiro. En dan uh, zei ik het al, de, de top van de vrouwen is aanwezig, ook de oranje vrouwen, die behoren daar echt toe hè, tot de top. Ja, ja, de oranje vrouwen zijn... Uh, ze groeien naar de top toe. Ze staan nu op de ranking nummer 6 uh, in het toernooi. Ze um, dus hebben natuurlijk ook nog een officiële WK in Moskou eind juni. Maar de World Series geeft aan dat ze op ranking nummer 6 staan. Hoe kan dat, dat de Nederlandse vrouwen het zo goed doen? Ja, Ze zijn begonnen in 2009, uh, stonden ze op nummer 13. Ze kwamen verrassend heel goed in. Uh, Damesrugbier is in Nederland al heel lang populair. Wij spelen hier uh, eigenlijk in, in Europa. Eigenlijk een beetje een van de eerste landen waar een, rugby, een dames heel fanatiek werd gespeeld. En dat is heel snel gegroeid. De clubs, alle clubs in Nederland, hebben wel een damesteam van, uh, van behoorlijke sterkte. En uh, ja, eigenlijk hebben we de talenten daar uitgepakt al uh, drie jaar geleden. En die zijn nu in de A-status met NOC en uh, NSF verder ontwikkeld. Twee jaar lang zijn ze nu al, al uh, vijf dagen per week aan 22 uur. En dat uh, gaat nu zijn effecten geven. Ja, dus, ze, dan... dus zij krijgen nog geld? Daar is nog geld voor? Ja, voor ons is er nog geld. Ja, ja, ja, want er zijn veel andere sporten waar het niet meer is. Dus, uh, uh, maar dat heeft te maken met de Olympische Spelen, natuurlijk. Ja, kijk, onze andere selecties krijgen minder geld. Uh, heren 15 en, en dames 15. En uh, die krijgen minder geld. Ja. Uh, omdat uh, ja, wij zijn nu een, uh, zoals een podiumsport zoals dat heet. We staan op de, de, in een pathway naar een medaille voor uh, Rio de Janeiro. En is het daar, is daar een officieel onderdeel dan al? Nou, het is een twee keer een trialperiode. Het is hmm. een demonstratiesport. Uh, waarbij dan uh, na 2020 wordt besloten of het een officiële Olympische sport gaat, uh, gaat worden. En daar, daar richten dus de Nederlandse dames zich op. Eerst op een Rio. Eerst op Rio. Ja, Rio is de eerste focus waar we in gaan. Uh, we kijken ook gelijk al verder. Uh, we zijn bezig ook met het development team en, en daaronder al uh, jeugdselecties te maken. Die uh, kunnen doorstromen naar de volgende Olympische Spelen. Omdat sommige dames naar Rio wel zullen afvallen van de leeftijd. Uh, want het is natuurlijk een snelspel, dus je kan niet te, te lang mee in deze Sevens-wereld. Uh, je bent snel opgebrand. Ja, dat, dat is, dat is, ja het is explosiviteit. En we zien de Sevens-spelers meestal rond, rond uh, eind, eind 20 stoppen. Goed. Nou, meneer De Jong, mooi toernooi gewenst. Zijn er nog kaarten? Kun je er nog naartoe? Ja, we verwachten zo'n beetje 10.000 tot 12.000 man. Maar we hebben plek voor zeker 20.000 tot 30.000. Oh. Dus uh, ze kunnen allemaal lekker komen vanmorgen, vandaag en morgen. Nou, en vandaag komen... ook trouwens is het een heren toernooi. Goed. Maar komen ook vooral kijken naar die vrouw. Willem de Jong van de Rugbybond. Hartelijk dank. Dank. Goedemorgen. Ja. Okay. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht met Marjan Koekoek. Alleen 85 plusser krijgt thuis hulp, schrijft de Telegraaf in vette letters op de voorpagina. De Amsterdamse wethouder van de Burg zei gisteren in de Tweede Kamer dat de bezuinigingen op ouderenzorg heel zwaar worden. Zo zwaar zelfs dat de vier grote steden vrezen dat alleen de alleroudste straks nog hulp krijgen. De Kamer hoort ook vandaag nog experts uit de zorg over de grote hervorming van de AWBZ die het kabinet wil doorvoeren. Veel betrokkenen vinden dat staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid de bezuinigingen veel te snel wil doorvoeren. Trouw schrijft op de voorpagina dat de PVDA vecht voor een humaner asielbeleid. De partij heeft de VVD daarover benaderd. De Partij van de Arbeid wil alleen, een akkoor, alleen akkoord gaan met de strafbaarstelling van illegaliteit als de andere afspraken tegenover staan die het leven van vreemdelingen juist aangenamer maken. Het beloven moeilijke gesprekken te worden, voorspelt Trouw. De politie vergrijst. Bijna een derde van de agenten op straat is ouder dan 50, schrijft het AD. Volgens de krant groeit de vrees dat zij hun werk niet meer optimaal aankunnen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... denkt dat de vergrijzing de komende tijd alleen maar doorzet. Hij voorspelt dat er in 2020 een bult ouderen is... en noemt dit in een brief aan de Tweede Kamer ongewenst. En veel aandacht voor Anouk in de kranten. NRC Next noemt Anouk een vreemde rokeend in Malmö... Er valt dus op tussen de rest van de deelnemers omdat ze de media meid... en in tegenstelling tot de meeste songfestivalkandidaten... helemaal geen poespas heeft. Op de voorpagina van de Telegraaf staat een grote foto... van in rood-wit-blauw uitgedoste bezoekers van het Haagse Café De Landman. Daar wordt morgen op grote schermen gekeken. En ook Metro opent met een grote foto van supportende Hagenezen... die allemaal hun duim opsteken. Anou komt uit Den Haag en daarom zijn ze extra trots op haar, schrijft de krant daar. En na 7 uur, hoe verrassend, een reportage vanuit Malmö... want daar lopen dus heel wat fans van Anouk rond. En dat is trouwens niet alleen omdat ze met het Eurovisie Songfestival meedoet. Blijft u luisteren. Ha, Marjan, klaar voor volgende week? Ja, helemaal. Nou, ik ook. Wordt druk, een maand werken in een week...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 de top in e-learning voor advocaten. Ik ben Henk Schiefmacher, tattoo-kunstenaar. Ik heb een kleurrijke rechterhersenhelft, De kant voor creatief zijn. Ik ben Arjen Stap, klimaatwetenschapper. Met een uitstekend ontwikkelde linkerhersenhelft om te analyseren. Ik ben Consuelo Setny, outsourcing-specialist bij Mazaar. Waar we beschikken over een prima linker- en rechterhersenhelft. hersenhelft. Mazaar, accountants en belastingadviseurs die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazaar verandert kennis in kansen. Kijk op mazaar.nl. Erken Erkende e-learning voor advocaten.